Ja, middag. Het is prachtig weer, hè? Hebben jullie vanmorgen al even buiten gezeten? Mensen die even in het zonnetje hebben gezeten al? Jij? Heerlijk, hè? Ja, ik ook. Beetje fris, maar echt in het zonnetje uit de wind was het geweldig genieten. Gisteren, wie heeft gisteren genoten van het mooie weer? Ja, hebben mensen even bijzondere dingen gedaan ook, dat ze dachten, dat nou, het is prachtig weer, daar moet ik eventjes even echt gebruik van maken. Wie? Vertel eens eventjes. Gewandeld. Heerlijk. Aan de zee of in het bos. Langs de gein. Langs de gein. Prachtig. Uh, ja, heel mooi daar. Geinig. Geinig. <laughs> ja. Nou, uh, Martijn heeft mij een mailtje gestuurd van wil je iets uh, doen met de psalmen? En uh, stuurde een hele reis psalmen op die al besproken waren. En uh, ik heb een psalm een paar jaar geleden... Een klein stukje uitgenomen, daar toen we het over nagedacht. En uh, dat is psalm 19. En dat gaat onder andere over de zon. Hoe heerlijk de zon is. En hoe geweldig de zon ons kan verwarmen. En dan gaan we eerst lezen die psalm. Hij staat op het bord in de Statenvertaling, Dus die zal ik dan met het bord meelezen. Nee, uh, dat is uh, maar de preek, dan kan ik die nog uh, gebruiken. Dus ik lees hem uh, zoals het hier staat voor jullie psalm 19, een psalm van David voor de koorleider. De hemel vertelt Gods eer. En het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig. Nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. En hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan de einde van de wereld. Hij, dat is God, heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is een opgang, zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn gloed. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Ze geeft de een eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heeren zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heer is zuiver. Het verlicht de ogen. De vrezen van de Heere is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heer zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Ze zijn begerenswaardiger dan goud. Ja, dan zu veel zuiver goud. Zoeter dan honing. En honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd, in het houden ervan licht groot loon. Wie zou al zijn afdwalingen opmerken? Reinig mij van verborgen afdwalingen. Weerhoud uw dienaar ook van hoogmoed. Laat die over mij niet heersen. Dan zal ik oprecht zijn en vrij van grote overtreding. Laten de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn. Voor uw aangezicht, Heere, mijn rots en mijn verlosser. Zo luidt het woord van God. Ik mag ik naar de eerste dia van de powerpoint. We waren een paar jaar geleden, hadden wij het ongelooflijk voorrecht om naar Slovenië op vakantie te gaan. Dat is een prachtig land. Het is nog een beetje rustig, ook niet zo mega toeristisch. En dat zijn gewoon de Alpen. De Alpen is een gebergte dat begint in Frankrijk. Dan heb je de Franse Alpen. En dan krijg je Zwitserland. Dat kennen natuurlijk allemaal. De Alpen in Zwitserland. Dan krijg je Oostenrijk. Ook de Alpen. En het loopt door tot in Slovenië. Dus daar heb je nog steeds de Alpen. Een geweldig prachtig gebergte. Het is daar rustig. En volgens mij was het de eerste vakantie dat wij met z'n tweeën waren. We hebben vier kinderen. Maar die zijn allemaal redelijk... Ja, echt volwassen nu ja. Ze ja, zijn volwassen. En toen was het in ieder geval een dag of tien dat ze niet meegingen... En uh, toen hebben we een prachtige vakantie gehad en hebben we heerlijk genoten van de schepping. De schepping getuigt van Gods majesteit. We gaan het hebben over de schepping, maar die schepping, die beschrijving in die psalm, is eigenlijk ja, niet bedoeld om maar stil te blijven staan met die schepping, maar in die schepping juist God te zien. De grootheid en de almacht van God. En toen ik hem wel even wat las over die psalm, zei, zei er iemand zijn uitlegger, misschien is het ook wel heel bewust geschreven, in die tijd werd namelijk werd de schepping zelf als God gezien. De zon werd aanbeden als goddelijk. En de sterrenhemel werd aanbeden als goddelijk. En de farao bijvoorbeeld, die wordt geloof ik uh, de, zonne, de zoon van de, van de zon genoemd of iets dergelijks. Dus farao's die wilden zich vergelijken met de zon, die waren gelijk aan God. En in die tijd was dus in de volken rond Israël. hadden ze een natuurgoden. Goden in de natuur, de zon, de maan, de sterren. En die aanbaden ze dan. En dan komt deze psalm, die zegt inderdaad: die natuur kijkt er maar naar. Die schepping is geweldig. Maar achter die schepping, kijk alsjeblieft naar de schepper: God. Zijn majesteit. Zijn heerlijkheid is ondoorgrondelijk. Hij is zo ongelooflijk groot. Hij heeft het allemaal gemaakt. We leven ook in de tijd na de zondeval, dus de schepping is ook ontwricht. En dan zie je de kracht van de schepping op Sulawesi, ook een vernietigende kracht. Maar in Gods goedheid, in de goede schepping, dus deze psalm beschrijft, zeg maar nog in de Genesis 1-situatie, zeg maar, gaat het over die majesteit en de grootheid van God. De schepping getuigt van Gods. Majesteit. We gaan naar de volgende. De hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. We hebben een keer een dagje, eh, nou niet een dagje, het was een lange dag. Dan word je ook gewaarschuwd, het wordt heet. Dus moet je morgens vroeg vertrekken of zo. We zes uur op en zeven uur begonnen onze wandeling. Dat is echt een hele dag, dus drie uur eh, omhoog. En dan over de toppen zo'n beetje en dan weer drie uur, twee uur en naar beneden. En dan boven zagen we dit soort vergezichten. Wauw, geweldig. Zo groot, zo indrukwekkend. En zo klein ben je dan als mensje. En, en de schepping is dus een, is een, een verhaal. Het is een verhaal wat verteld moet worden. De schepping zelf is een verhaal. We gaan naar de volgende dia. De ene dag geeft het door aan de andere en de ene nacht maakt het aan het volgende bekend. Het is een doorlopend verhaal. En je kunt vandaag nog naar buiten gaan en je kunt er nog een klein stukje hier zien. Het verhaal van de schepping daar, de lucht, blauwe lucht, witte wolken, grote hoge bomen, de blaadjes daar die al een klein beetje verkleuren. Het is een verhaal, prachtig verhaal. We hebben een heerlijke zomer gehad, sommigen vonden het een beetje te heet. En nu is het weer herfst, dus het is weer zijn eigen verhaal. En dan komt de winter en de doodsheid en de dorheid en de kou. Maar misschien ook wel prachtige sneeuw en wie weet nog een beetje schaatsen, natuurijs. En dan wordt er weer lente. Dan gaat er weer alles ontspruiten en bloeien en groeien. En het is een verhaal en het moet doorverteld worden. Eigenlijk de schepping zelf vertelt het aan elkaar. De nacht vertelt het aan de dag. En de, nacht, de dag weer aan de nacht. En dat gaat alles maar door. En wij kunnen naar kijken. En ze bedoelen dat we naar kijken en zeggen, maar God daarboven. Hij... Hij heeft het gemaakt. Wat is Hij groot. Wat is Hij machtig. Wat is Hij heerlijk. En je zou kunnen zeggen, wat is God, wat is God ook een God van orde en een God van structuur. Wat, wat is het ongelooflijk knap dat je dat in elkaar zet. Dat je dat bedenkt. En dat het, elke, dat het zichzelf in stand houdt. En dat het alsmaar doorgaat. Geweldig. Mooi. De schepping, het verhaal van Gods Majesteit. Je zou kunnen zeggen: het is het verhaal van leven. Het verhaal van, van bloei en van groei en van nieuw leven. Nou, als je in Slovenië bent, kun je ook even snel naar de kust, van, uh, naar de kust rijden. Dan zit je bij Kroatië ongeveer. Dan kun je dus ook genieten van de zon. Maar naar de volgende: In het Engels: No speech or words are used. No sound is heard. Yet their message goes out to all the world and is heard to the ends of the earth. Het verhaal, dat gaat maar door. En het heb ik geen woorden nodig. Je moet gewoon naar kijken. genieten. Het inademen. De schepping. De majesteit van God. Lekker wandelen. Lekker fietsen. En het goed bekijken. We gaan naar de volgende. Aan de hemel schiep God voor de zon een tent. Stralend komt hij tevoorschijn als een bruidegom uit zijn bruidsvertrek. Vond ik een heel mooie vergelijking? God is zo groot en zo machtig eh, dat hij voor de zon, nou wij vinden de zon groot en machtig. Wij vinden de zon zeer indrukwekkend. En hier staat dat God als waar voor, God, voor, de, voor de zon een tentje opzet. Als je van kamperen houdt, moet je je tentje opzetten. Zo klein en kwetsbaar en zo. Dan kruip je in je tentje, kun je slapen. En God is zo groot en zo machtig. Die kan voor de zon, heeft hij als het ware, een tentje neergezet. Maar de zon in, in slaapt s'nachts. En s morgens wordt hij weer wakker. En dan gaat de zon weer schijnen en verwarmen. En overal waar zijn warmte en zijn gloed komt, is er weer een mogelijkheid tot leven en tot, tot bloei. En dan geniet je ervan. En daarbij moeten we ook eigenlijk denken aan, aan de Heer Jezus. De hemel wordt ook wel de tent van God genoemd. Maar als ik denk aan de Heer Jezus, is de Heer Jezus ook niet de, de bruidegom? Is de Heer Jezus niet de bruidegom? En hij wacht nu in de hemel tot hij mag komen, tot hij terug mag komen. Om zijn volle glorie te laten zien. En zijn volledige herstel en genezing en nieuw leven te brengen. En we, hebben, we zijn tegenwoordig veel verder in de wetenschap. Mensen zeggen, die het ontdekt hebben, die zeggen, ja, ons zonnetje is, is echt maar een heel kleintje hoor. Er zijn veel meer zonnen. En er zijn veel meer zonnen die nog veel groter en krachtiger zijn dan onze zon. We kunnen ons geen voorstelling van maken. Er zijn foto's van de zon, er zijn een grote vuurbal en kilometers hoge vlammen van, van hitte en licht. En wij op aarde genieten ervan. En God heeft het zo gemaakt dat het precies afgestemd is, dat de afstand niet te groot is, niet te klein is, zodat wij kunnen genieten van de zon. De zon komt tevoorschijn als een bruidegom uit zijn bruidsvertrek. Mag je naar de volgende? De zon is een held die vrolijk voortrent op zijn weg. Aan het ene einde van de hemel komt hij op, aan het andere einde voltooit hij zijn loop. En niets blijft voor zijn gloed verborgen. Als je nadenkt over die, de kracht van God in de schepping, dan is dat, is dat overweldigend. In, in de Romeinenbrief uh, spreekt Paulus ook over, over de kracht van God die zichtbaar wordt in de schepping. En dan wil ik één vers over lezen, dat is in Romeinen 1, vers 19 en 20. Twee versen dus. Romeinen 1. Vers 19 en 20. Daar staat, want wat een mens over God kan weten, is hun bekend, omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf, zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Dus wat zegt Paulus in Romeinen? Hij zegt dat als je de schepping bestudeert, dan ontdek je de eigenschappen van God. Zijn almacht, zijn kracht, zijn, zijn heerlijkheid en zijn grootheid. En eigenlijk op heel de aarde is niemand verontschuldigen. Niemand kan zeggen, nou God, ik heb er geen flauw benul van, want je kunt in de schepping... Ontdekken hoe groot hij is. Mag ik naar de volgende dia? Daar loop ik. En uh, ja, wat is nou het verhaal van de schepping? He, jullie hebben het over de psalmen. De psalmen zijn ook liederen die ons iets willen vertellen. Nou, toen ik daar liep was ik natuurlijk diep onder de indruk van de grootheid en de almacht en van mijn eigen kleinheid. Maar ik wil je gewoon even uitnodigen. is er iemand die zegt van nou, uh, ik wil iets vertellen over de schepping. Het hoeft niet die bergen te zijn. Het kan ook juist iets heel kleins zijn. Dat je iets heel kleins, iets heel teers, juist iets van Gods macht ziet. En dat je zegt, daar zit voor mij een boodschap in. Wie wil even wat vertellen? Niemand, niemand onder de druk van de schepping. Niemand iets gezien gisteren. Tijdens je wandeling aan, uh, aan het gein dat je dacht van, ja, kom even naar voren. Ik weet niet of dit ook aan moet of aan is of aan staat. Dankjewel. Dankjewel. Um, ik had een tijdje geleden, toen mijn oma nog leefde, toen had ik een gesprek met haar. Ze zat echt aan het einde van haar leven. Ze was geloof ik iets van drie of vijf, 95 vijfennegentig, zoiets. En toen vroeg ik aan haar van, uh, bent u nou niet bang voor de dood? En toen uh, gaf ze een voorbeeld van de vierjaargetijden. Dus ze zegt van als je ouder wordt dan kom je elke keer in een nieuw jaargetij. En um, dan ga je pas begrijpen van hoe dat werkt. Dus ook als je veel ouder wordt en je gaat richting herfst, winter, waar uh, uiteraard alles uh, afsterft, maar wat ook super mooi kan zijn met alle mooie bladeren. Um, dat uh, ja, dan ga je pas zien als je in die leeftijd zit of als je in die fase van je leven zit. En um, ik was net vader geworden. Oh nee, toen was ik nog geen vader. Ik zit, ik zit even, even te denken. Maar toen zat ik ook in een nieuwe fase van mijn leven. Toen moest ik ook denken van ja, je kan heel hard je best doen om God beter te begrijpen. Maar sommige uh, momenten die gaan, dan, dan gaan pas je ogen open als je die leeftijd hebt bereikt. Of hè, in die volgende fase bent. Dus God heeft iets geheims in elke nieuwe fase van je leven, ook als je ouder wordt. Dankjewel. Mooi dat je wilde uh, delen. Anderen? Wij waren laatst op vakantie in Frankrijk en uh, daar waren heel veel walnotenbomen. Nu ben ik zelf opgegroeid uh, in Andijk, ook Noord-Holland, maar daar hadden we ook een walnotenboom. En wat ik zo bijzonder vond, is dat als je zo'n walnoot pakt, die is natuurlijk knijterhard, dus dan moet je even lekker op slaan ofzo, en dan komen al die ribbeltjes van die walnoot tevoorschijn en dat is zo mooi gemaakt in dat hulsje van die noot. Dat dan zo'n klein cadeautje er eigenlijk uitkomt. Dus ik vond het zo bijzonder. En wat we in Frankrijk veel zagen was dat de diertjes dat ook bijzonder vonden. Want op de een of andere manier wisten ze dan een klein wurmpje in ge, ja, te zijn. En dan denk ik, ja, dat is zo bijzonder dat God dat allemaal zo gemaakt heeft. Dus kan je echt uh, de grootheid van de schepping zien. Dankjewel, mooi. De ander nog. Uh, wat ik je wil vertellen is bijvoorbeeld de schepping die we om ons heen zien. zijn bijvoorbeeld de duiven. Als je bijvoorbeeld op straat, uh, op straat rijdt of met de fiets bent. Waar meisjes overkomen. Met de auto. En ik zag twee duiven en die wilden eten. Nou, ik ging gewoon eventjes wachten. Ik vond het zo erg. Van, <laughs> van oké, okay, hoe ga ik dit doen? Gelukkig was het een rustige straat. Maar ik liet er eventjes... Gewoon hun zaakje afmaken. Maar op, op een gegeven moment, het zijn echt slimme beesten. Ze wisten gewoon, oké, okay, ze moeten weggaan. Maar ze hebben, ze hebben op dat ogenblik eten in, naast hen. Of in hun kleine bekkie. Zo heel snel, waren ze snel het eten aan het pakken om even <lacht> opzij te gaan. En dat was zo schitterend. Ja, je hebt er genoten. Ze hebben we echt om ons heen. Okay. Zoveel mooie schepping. En we moeten zuinig zijn op die schepping. Zeker, dank je wel. Goed, hoe mooi is het verhaal van de schepping, van de duifjes. We hebben een, tuin, een beetje tuin aangelegd en zo, en plantjes geplant. En eigenlijk is het uh, waarschijnlijk, zat er, we hebben ook nieuwe aarde erin gegooid. En in die nieuwe aarde zat waarschijnlijk iets van de onkruid. En we genieten eerlijk gezegd nog meestal het onkruid. Dat is een soort geel-oranje bloemetje en dat bloeit al maandenlang. Het, dus je hoeft niet, je hoeft niet naar Slovenië te gaan om te genieten van de schepping. Je kunt naar de duifjes kijken of naar een walnootje. Of een goed gesprek met je oma hebben. En dan kun je ontdekken over de grootheid van God. Dank jullie wel. De psalm gaat dan verder. En dat is een beetje apart. Dan gaat het opeens over de, de wet van God. De wet. Als ik wetten hoor, word ik altijd een beetje kriegelig. En dan krijg ik het altijd een beetje benauwd. En dan denk ik, oh heden, wat gebeurt er nou? Uh, wetten, dat zijn toch uh, dingen die je uh, belemmeren en zo. Er zijn in Nederland allerlei wetten. Het zijn ook ontzettend vervelende wetten, wisten jullie dat? Wij hebben vorig jaar mochten een huis kopen en het was puzzelen en gedoe en ingewikkeld. En, nou, best wel, het kon net of, of net niet. Het was een hele lieve iemand in onze omgeving die zei, maar ik wil jullie wel een beetje helpen. Dus die geeft een, een lekker bedragje gegeven. En de Nederlandse wet. heeft nou ook regels voor schenkbelasting. Ooit van gehoord? Schenkbelasting. Er zijn alle spelregels voor. Als ik nou onder de 40 was geweest. had ik zo'n ton kunnen krijgen. Van jou of van wie dan ook. zonder er belasting over te hoeven te betalen. Maar ik ben boven de 40. en dan mag je maar 2200 euro of zo krijgen van iemand. En daarboven moet je belasting betalen. Nou, ik, ik, ik vond het vreselijk. Dus wij kregen een lekkere gift. En dan zegt er iemand, dan er moet je wel belasting over betalen. Dan denk ik, gewoon lief iemand die ons wil helpen. Een paar duizend euro. Wetten, hou op over. Wetten, zeg. En als ik naar de binnenstad fiets, een rode stoplichten, gewoon met de fiets doorheen natuurlijk. En weet ik het allemaal. S'avonds zonder verlichting soms. Oh, mag allemaal niet. Wetten zij, zijn toch beperkend. En wetten zijn toch akelijke Akelige dingetjes. En dan gaat het hier niet over de wetten in de, van de Nederlandse Belastingwetten, maar hier gaat het over de wetten van God. Hoe, hoe werkt dat dan precies? De wet van de Heer is volmaakt. Levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar. Wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig. Vreugde voor het hart. En dat gaat er nog een tijdje verder zo. De wet mag je naar de volgende dia. Het zijn, het zijn leefregels die God geeft om juist bloei te brengen. En groei te stimuleren. En tot zijn recht te laten komen. En toen ik er wat over las, was ik, werd mij duidelijk hoe die psalm bedoeld is. Die psalm is bedoeld um, juist om, om, om, juist dat tweede stuk, daar zit eigenlijk de climax in. De God van de schepping is geweldig, maar de God van de wet is nog beter. Ik zal je proberen daar iets over te, te willen, te proberen te vertellen. Het eerste is, is, een verschil is, die eerste verse over de schepping staat één keer een naam en er staat het woord God. De, de, de, de schepping vertelt over de majesteit van God. Nou, God is in het Hebreeuws het woord Elohim. En God is, is, is God, is de almachtige, is de grote God, de schepper van de hemel aard, en is geweldig. Maar als het gaat om de wet, staat er zeven keer een ander woord. Zeven keer staat het woord Heere. Heere, dat, dat is een ander woord. Dat is in het Hebreeuws het woord Yahweh. En dat is de God die zegt, ik ben er voor jou. Ik ben er altijd. Ik ben er aanwezig. Ik ben betrokken op jou. Ik ben de betrouwbaar. Ik ben die ik ben. Ik was er. Ik ben er. Ik zal er zijn. Dat is de naam van de God die, die zich verbindt aan mensen. Zegt ik ben er voor jou. Ik verbind me als God aan jou. Ik wil contact met jou. Ik wil me geven aan jou. Ik, wil je, ik heb je lief. En daar, daar gaat het dan over. En dan staat er zeven keer waar dat... Woord gebruikt. Even kijken. De, be, uh, de wet van de Heer 1 is volmaakt. De richtlijnen van de Heer is betrouwbaar 2. De bevelen van de Heer zijn eenduidig. 3. Het gebod van de Heer is helder. 4. Het ontzag voor de Heer is zuiver, is 5. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, dat is 6. En helemaal aan het eind van de psalm. Laten de woorden van mijn mond u behagen, de overpeinzingen van mijn hart u bekoren. Heer, mijn rot en mijn verlosser. Dus die psalm eindigt ermee. Met veel dieper dan alleen. Oh, wat is God groot in de schepping? En wat is een majesteit groot? En wat is een macht groot? Dat is geweldig. Maar de psalm eindigt. De Heer. Hij is mijn rots, hij is mijn verlosser, hij houdt van mij, hij kent mij, hij weet wie ik ben, hij is zichzelf gegeven aan mij. De Heer, mijn rots en mijn verlosser. Zullen we het even met z'n allen even hard op zeggen een paar keer? Ja, ik zal het even aftellen, 1, 2, 3. De Heer, mijn rots en mijn verlosser. De Heer, mijn rots en mijn verlosser. De Heer, mijn rots en mijn verlosser. Oh, wow, die God, die schepper van de hemel en de aarde. is mijn Heer. is mijn rots. is mijn verlosser. Hij spreekt tot mij. En dat is ook een ander verschil. Die, die, die, de, de, de, de, de stem van de schepping, die hoor je niet. Er worden geen woorden aangegeven. Moet gewoon gaan kijken, en genieten van de natuur. En wandelen en onderzoeken en een walnootje openmaken. En eens kijken naar de bossen, ze wandelen aan de zee. Maar het spreekt natuurlijk niet. Je hoort geen woorden. En dat is al geweldig. Maar nu kom, kom, gaat het over de Heer. En dan zijn het wel woorden. De richtlijnen van de Heer. En de woorden van de Heer. En de wetten van God. En zijn voorschriften. Dat betekent dat God gesproken heeft. Die grote God. Je zou haast kunnen zeggen, abstract ver weg. Die zegt: Ik spreek tot jou. Ik hou van je. Ik ben er voor jou. Ik ben jouw weg. Ik verbind me aan jou. Ik wil jouw rot zijn. Ik, ben jou, ik wil jouw verlosser zijn. Er is nog een verschil, eh, waar, of die climax, als Gods schepping is zo mooi doordacht. En dat is zo vernuftig, zit dat in elkaar en steekt dat in elkaar. Dat zeg maar als er geen zondeval was geweest, was het volmaakt, perfect. Genieten, groei, bloei, uitbundig, creatief, geweldig die schepping. Fantastisch, mooi. Maar dit is nog veel Mooier, de Heer die spreekt, de Heer die naar ons toekomt en de orde die Hij geeft in zijn richtlijnen zijn heel persoonlijk. Die zijn heel direct tot ons gericht. God zegt als je houdt aan mijn regels, als je mij lief hebt, als je mij toewijdt, word je gelukkig. Ik heb je geluk voor ogen. Psalm 1, gelukkig ben je. Als je die woorden van de Here overdenkt. Als je daar koud en als je dat herkoudt. En als je daarmee bezig bent. Gelukkig ben je. En je kunt ook in de raad van de goddelozen zitten. Je kunt ook opgaan in de wereld. Je kunt ook luisteren naar wat in de wereld belangrijk is. Dat kan je ook allemaal doen. Er zijn ook alle luiden die die spotten met God. Daar kun je ook mee omgaan. Maar zegt Psalm 1, je kan het beter niet doen. Weet je, als je nou het woord van God overdenkt... en daarmee bezig bent... dan word je gelukkig. En deed me heel concreet denken aan een paar jongens in onze gemeente. Een paar weken geleden een ene Ali gedoopt. En die, die was eigenlijk heel jong. komt uit Iran. En toen hij al een jaar of vijf was... dacht hij, er klopt iets niet. Hij was dus in een moslimgezin groot geworden... Hij zei, de God moet kloppen, maar het gedrag klopt niet. En toen was hij 1819, kwam uit een welgestelde familie, kon hij studeren in Ierland, hij heeft hij twee jaar in Ierland gewoond, en toen ontmoette hij voor het eerst christenen. En toen had hij iets van, hun God klopt niet, maar hun gedrag klopt wel. Dat was heel verwarrend voor hem. Mijn God moet kloppen, God van de moslims, Allah, maar het gedrag van de moslims klopt niet. En de christenen, je hebt een foute god, maar hun, hun gedrag klopt wel. Dat is liefde, zeg maar. En daar is ook heel zwart-wit in, moet ik zeggen. Er zijn natuurlijk ook heel veel nare christenen. En, en toen is hij teruggegaan naar Iran en toen kon hij daar geen, geen uitweg in vinden. Hij kon niet over praten, want zodra hij twijfelde, werd het onderdrukt. En dat mocht allemaal niet. En je mag het daar niet onderzoeken of er misschien een andere god is. En toen uiteindelijk is hij in Nederland gevlucht vanwege allerlei omstandigheden. En kwam hij een christen tegen in het asielzoekcentrum. Die nam hem mee naar de kerk. Hij zegt: Nu heb ik de God gevonden die God klopt. En het gedrag van de christenen klopt ook. En zijn eigen gedrag verandert. Nou, dat is natuurlijk heel zwart-wit. Maar is het niet een geweldige getuigenis ook zo? Dat hij dus christenen ontmoet. Hij zegt, maar dat zijn mensen van liefde. Dat zijn mensen van aandacht. Dat zijn mensen die, die, die je tegemoet komen. Mensen die je aandacht geven. Mensen die naar je verhaal willen luisteren. En hij verandert daardoor door God te leren kennen. De woorden van de Heer. En dan nog een ander verhaal. Haar is nog mooier. Ik, ik begeleid nu twee jongens die willen heel graag gedoopt worden, ongedocumenteerd en best wel ingewikkeld en zo om, om een les te geven. Maar uh, dat gaat dan een beetje. En toen uh, ja omdat ze ook geen documenten hebben, moet je ook heel goed opletten dat ze niet gedoopt willen worden om dan gedoopt te zijn en dan kun je misschien bij de IND heb je hebt hier een nieuwe. ...manier, om dan, ja ik ben nu gedoopt en ik wil in Nederland blijven. Dus je moet dan de, de, allemaal boekjes gelezen en zo, ik moet het goed zorgvuldig doen en zo. Dus nou, nee, ik zal een strikvraag stellen. Dus ik vroeg aan Farid, uh, op een gegeven moment, lees jij ook de Bijbel? Lees je ook de Bijbel? En toen zei hij, van, nou, hij zei, uh, soms heeft hij werk. Mag natuurlijk niet, maar goed, ik ben blij dat hij werk heeft. Heeft hij wat te doen en dan verdient hij wat... Hij zei, ja, als ik werk heb, dan kan ik alleen maar s'avonds de Bijbel lezen, dan, dan lees ik een uur de Bijbel. Maar, toen ik het AZC zat, mocht ik niet werken, toen las ik drie, vier uur per dag de Bijbel. Drie, drie, vier uur per dag de Bijbel lezen. Het woord van de Heere, de richtlijnen van de Heere, zijn zoeter dan honing. Hij frat het op. De richtlijnen van God zijn kostbaarder dan het zuiverste goud. Hij komt in een moslim achtergrond. En hij vreet de Bijbel op. En hij herkoudt dat. En hij glinst in de oogjes. Praat hij erover? Dat, gaat, dat, dat, is, dat, dat is Psalm 19. De ontdekking hoe goed God is. En hij is de God van de schepping. Maar hij is ook Heer. Hij is ook de Heer van het verbond. Die zich verbindt aan mensen. Die op zoek is naar ons hart. En zich verbindt aan jou. En die zegt ik ben, ik ben er. Ik ben er aanwezig. Ik ben er voor jou. Ik wil me verbinden aan jou. Omdat ik van jou hou. Ik blijf niet die God alleen van de schepping. Maar ik ben de God die jou opzoekt. En dan kun je kijken naar, naar Jezus. De Jezus, hoe hij naar de aarde komt. Dus wat is... Wat zijn de, de levenslessen? Zo heet die, die reeks geloof ik of zo? Hè? Levensliederen. Nou, welk, welk lied kun je hier nou uit ontvaren? Het lied zit eigenlijk in die laatste verse. De lessen, de lied. Eh, Psalm 19. Het is altijd ergens in het midden van de Bijbel. Psalm 19. Eh, uw dienaar laat zich erdoor verlichten, door die... Voorschriften van de Heer, wie ze opvolgt wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. Dat is les 1. God van de schepping is geweldig. Daar kun je heel veel van leren. Maar nu komt die God van het verbond. Die zegt ik ben zuiver, ik ben heilig, ik ben goed. En die maakt zich in jou bekend. En dan ontdek je opeens wie ben ik eigenlijk zelf. Spreek mij alsjeblieft vrij, Heer God, van mijn verborgen zonde. Als u zo goed bent. En als uw geboden zo zuiver zijn. Als, als, als, als het heerlijkste honing en het zuiverste goud. Dan proef je aan gelijk van, nou mijn leven is, is niet op het niveau van, van God. Mijn leven is niet zuiver. Er dus zal vast wel van alles wat ik niet eens door heb, mis zijn gegaan. In wat ik zeg en wat ik denk. Heer, spreek mij vrij van verborgen zonde. Bescherm mij uw dienaar. En laat hoogmoed niet over mij heersen. Hoogmoed. Hoogmoed. Als die God niet kent. Of als u gewoon je eigen gang gaat. Dan denk je. Ik, ik, ik leef zelf. Ik richt mijn leven zelf in. Ik ben zelf God. Ik bepaal zelf de bestemming van mijn leven. Ik maak zelf keuzes. Ik laat me leiden door wat goed voelt. Wat ik wil. En dan. Um, Ga die psalm lezen of die psalm dichter. Die heeft God ontdekt in zijn schepping. En die heeft de Heer ontdekt in zijn geweldige goedheid. En die komt dan tot aanbidding. O Heer, alsjeblieft. Mijn hoogmoed. Mijn trots. Mijn eigen wijsheid. Mijn koppigheid. Mijn brutaliteit misschien wel. Alsjeblieft Heer. Bescherm mij daarvoor. Laat hoogmoed niet over mij heersen. Laat er de woorden van mijn mond U behagen en de overpijnzing van mijn hart U bekoren. Het eindigt in een aanbidding. O Heere God, je zou het van het Nieuwe Testament kunnen zeggen. Heer, vul mij alstublieft met Uw Heilige Geest. Doordrenk mij met Uw Heilige Geest. Dat als ik iets zeg, dat het U welgevallig is. Dat het U eer doet, dat het U recht doet. Vul mij met uw geest. Laten de woorden van mijn mond leven geven. God sprak. En het was er. En hij schiet mensen naar zijn beeld. En wij kunnen spreken. We kunnen spreken. En door ons spreken kunnen we leven brengen. Kunnen we bemoedigen. Kunnen we troosten. Kunnen we hoop bieden. Kunnen we mensen helpen. Kunnen we mensen dienen. Laten de woorden van mijn mond zijn. Vol van leven. Want u bent de God van het leven en zo eindigt deze psalm in aanbidding en over de wet dan zegt de Heer Jezus van ik ben niet gekomen om de wet aan de kant te zetten maar ik ben gekomen om de volle glorie van de wet te laten zien en de wet van de Heer zegt in Exodus ik ben de Heer die jou bevrijdt dat is de wet ik ben de Heer die je bevrijdt hebt verbind je aan mij, ik heb me al verbonden aan jou ik heb jou bevrijd in het Nieuwe Testament het kruis van Jezus de opstanding van Jezus dat Jezus, had, ik ben al voor jou aan het kruis gestorven ik heb me al gegeven aan jou ik heb me allemaal verbonden aan jou ik heb mijn leven al prijzen gegeven aan jou ik ben je verlosser, ik ben je vergever ik ben je heiland, ik ben je heelmaker ik ben je genezie. ik ben die ik ben ik ben de goede herder. Ik ben het leven en de opstanding. Ik ben de weg, de waarheid in het leven. Ik ben het levende brood. Ik ben, ik ben de Heer. Wil je je aan mij verbinden? Wil je je ook aan mij geven? Dat is de volheid van de wet. Hij heeft het allemaal volbracht. We mogen ons overgeven aan Jezus. Mogen de woorden van mijn mond u wel gevallig zijn: Heer. Mijn rots en mijn verlosser. Zullen we nog een paar keer zeggen? Heer, mijn rots en mijn verlosser. Heer, mijn rots en mijn verlosser. Laten we samen bidden. Heerde God, we willen bij u komen. We willen u aanbidden. We willen u de eer en de glorie toebrengen die u toekomt. Laat uw naam geheiligd worden. Dat uw naam... Gods eer ontvangt. En meer nog, uw naam Heer. Uw vadernaam. Uw Liefde naam. Dat u onze vader bent in de hemel. Heer, we willen uw naam eren. We willen uw naam roem toebrengen. We willen uw naam heiligen. We willen uw naam apart zetten. Om die te aanbidden. Heer, vul ons met uw geest. Zodat onze woorden uw naam eer toebrengen. Laat uw koninkrijk komen. U bent koning over de schepping. En Heer Jezus zegt, ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. Heer, wees koning in ons hart. Regeer ons door uw woord en door uw heilige geest. Vul ons met uw heilige geest. Kom, Heer Jezus. Laat uw wil gebeuren, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. In de hemel zijn de engelen en de engelen staan paraat. En u spreekt een woord en ze gaan erop uit om uw woorden te vervullen. Heere, maak ons in die zin als de engelen. Dat ze zeggen, deze week is van u. U bent mijn heer. Ik wil uw wil doen. Geef ons elke dag wat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, onze hoogmoed, onze trots. Vul ons zo met genade dat we graag relaties goed houden en goed maken. Leid ons niet in verzoeking... Dat we u vergeten als God, dat we onszelf misschien vergoddelijke, Heer, verlos ons van de boze. We aanbidden u, want van u is alle glorie, alle macht, alle wijsheid. Alle eer komt u toe, vader, zoon en geest. U, onze Heer, onze rots en verlosser. Amen.